getcha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 Zo draaien mag je schoenen zetten ze uit de pas, ik zal de toons bewaren tot niet vol.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 Get home.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 Ooggetuigen gaan ervan uit dat NAVO-troepen Gaddafi's woongebied met raketten onder vuur hebben genomen. Berichten over schade zijn er niet. Volgens inwoners van Tripoli worden de levensomstandigheden in de hoofdstad steeds slechter. Er zou een tekort zijn aan levensmiddelen, brandstof en medicijnen. Het verloop van de strijd op de grond blijft onduidelijk. Rebellen zeggen dat ze de buitenwijken van Tripoli hebben bereikt. Regeringsbronnen spreken dat tegen. De FNV heeft na tien uur onderhandelen nog geen oplossing gevonden in de ruzie over het pensioenstelsel. Rond half 1 werd het overleg tussen de 19 bonden en het bestuur van de vakcentrale beëindigd. Er wordt verder gepraat, maar wanneer is nog niet duidelijk. De grootste van de 19 bonden, FNV-bondgenoten, is het niet eens met het principeakkoord dat onder leiding van FNV-voorzitter Jongerius is gesloten met de werkgevers. Volgens John Gerius is er op vooruitgang geboekt in het overleg. Wat de pijnpunten nu nog zijn, willen de gesprekspartners niet kwijt. In Spijkenissen heeft de politie een straatrover gepakt na het lossen van twee waarschuwingsschoten. Een voorbijganger werd rond twee, half twee vannacht op straat door twee mensen beroofd om de bedreiging van een mes. De daders renden elke andere kant op. De politie was snel ter plaatse, achtervolgende een van de twee, en schoot daarbij in de lucht. Pas na een tweede waarschuwingsschot gaf de man zich over. De ploeg van de omgekomen wielrenner Weiland heeft besloten door te gaan met de ronde van Italië. De Belgische renner van 26 kwam gistermiddag dodelijk ten val bij een steile afdaling in de derde etappe van de Giro. Volgens de manager van wielerploeg Leopold Trek willen de renners hun omgekomen teamgenoot eren door in de koers te blijven. Het weer eerst droog, later in de ochtend in het westen buien. Vanmiddag kan het in het binnenland regenen. Het wordt 18 tot 25 graden.